Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De grote brand die deze week woedde op de luchthaven van Nairobi in Kenia zou zijn gesticht. Dat zou zijn om bewijs te vernietigen dat bij de afdeling immigratie mensensmokkel en drugsmokkel plaatsvond. Een speciaal team van de FBI dat is ingevlogen zou dat moeten onderzoeken. Verder zouden aan de plunderingen tijdens de brand agenten en medewerkers van de luchthaven hebben meegedaan, meldt de BBC. Een aantal van hen wordt verhoord. De zes doden die zijn gevallen bij een vulkaanuitbarsting gisteren in Indonesië... hadden geweigerd het gebied te verlaten. Functionarissen zeggen dat de zes niet wilden vertrekken... toen de activiteit van de vulkaan Rokatenda op het eiland Palu begon. Er wordt nog steeds gezocht naar de lichamen van twee kinderen... die zijn bedolven onder de hete lava. De Rokatenda spuwde rook en as tot zo'n 2000 meter de lucht in. 3000 mensen zijn geëvacueerd. De Israëlische regering heeft toestemming gegeven voor de bouw van bijna 1.200 huizen in joodse nederzettingen. Tweederde komt in Oost Jeruzalem, de overige worden gebouwd op de westelijke Jordaanoever. De toestemming komt drie dagen voor geplande vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Vorige week was er een eerste ontmoeting... onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry. De Palestijnse toponderhandelaar Eric Kat... beklaagde zich er deze week nog over bij Kerry... dat Israël de vredesbesprekingen verstoort... door verder te bouwen in bezet gebied. De kaartjes voor een van de concerten van Prince... vanavond in Paradiso in Amsterdam... gaan op internet tot wel vier keer over de kop. Mensen vragen en bieden tot 400 euro... voor een kaartje van 100 euro. De 2 keer 1500 tickets waren binnen enkele minuten uitverkocht. Daarna begon de handel op internet. Het weer. Wolkenvelden, maar ook nog zon. Hier en daar kan een bui vallen met een kleine kans op onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen kloppen Diemen en Muiden. Twee kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Werkzaamheden op de A2 België richting Maastricht zorgen voor vijf kilometer file tussen IJsden en Maastricht. En bezoekers aan het Oldtimer Festival op het circuit van Zandvoort staan massaal in de file op de N201 richting Zandvoort. Tussen Heemstede en Zandvoort drie kilometer. Dromen is fijn.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 Langs de lijn, met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is Langs de Lijn aflevering 10.532... en we dienen twee hoofdgerechten op vanmiddag. De WK, atletiek en eredivisievoetbal. Vier wedstrijden in speelronde twee. Om half één is al begonnen in de Kuip. Feyenoord, FC Twente, Ronald van der Geer... Ja, die is wel afgelopen 77 minuten, staat er op het scorebord. Maar Feyenoord staat op een 3-1 achterstand, zogezegd Twente op een 3-1 voorsprong. Tweede doelpunten van Tadits vanaf 11 meter en ook nog maar negen Feyenoorders over. Want Stefan de Vrij heeft twee keer geel gekregen, Jordi van Delen direct rood. Het is dus een kwestie van uitspelen, maar er voltrekt zich wel een drama voor Feyenoord deze middag. Zeker omdat Joris Matthijssen net eigenlijk weer ervoor zorgde dat de bal op de stip had gemoeten. Maar dan had hij waarschijnlijk ook zijn tweede gele kaart gekregen en dan waren er nog... ...nog maar acht Feyenoorders over geweest. Het is de uitspeler geblazen. Feyenoord gaat uh, hier een uh, blamerende nederlaag leiden... ...in de eigen kuip tegen FC Twente. Om half drie beginnen AZ Ajax en FC Groningen, FC Utrecht... ...en om half vijf in Waalwijk RKC Vitesse. En we doen verslag dus van de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou... ...met tien kamper Eelco sint op jacht naar een topklassering. En ook bijvoorbeeld de halve finales van het koningsnummer de 100 meter... ...met Usain Bolt en Tjurendi Martina. En nog een doelpunt in de Kuip als het goed is. Ja, de vernedering wordt nog groter. En dan is het uitgerekend. Luc Castanjos, die al de hele middag als oud-Fijenoord hier wordt uitgefloten in uh, Rotterdam. Het publiek gaat er nu massaal uh, vandoor. Het is uh, Castanjos korte combinatie met uh, Tadic. Ja, het uh, verhaal van de boter en het warme mes. Uiteindelijk komt hij aan de rechterkant uh, vrij voor Mulder te staan. En uh, schiet de bal beheerst binnen 4-1. Een pak op de broek krijgt uh, Feyenoord dat eigenlijk uh, gewoon wilde. Op jacht naar eerherstel deze middag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Daar leek het eigenlijk in het begin van het duel best op. Want Feyenoord kwam zelfs via Graziano Pelle op een 1-0 voorsprong. Maar daarna sloopte wat angst in de ploeg. Ging men zich eigenlijk zeer kwetsbaar opstellen rond het eigen 16 meter gebied. Er kwam geen voetbal meer op de mat. En Twente kon daar optimaal van profiteren. Kon groeien in de wedstrijd. Ebicilio nog met de 1-1. Dat was de ruststand. Ja, daarna ging het hard in de tweede helft. Van Delen kwam met Egan in een duel in het opgebied. Liesveld stond erbij. Keek ernaar. Beoordeelde de actie van de vervanger van de geblesseerde Jan Maat als een, ja, een overtreding in het strafschopgebied. En het ontnemen van een scoringskans. Dus bal op de stip en rood voor Van Delen. Nou ja, en daarna kwam het, de overtreding nog van De Vrij op het middenveld. Zorgde er uiteindelijk voor dat um, Feyenoord, want De Vrij kreeg daar zijn tweede gele kaart voor, Feyenoord met negen man kwam te staan. En vervolgens maakte Matthijssen weer een overtreding in het strafschopgebied. Bal weer op de stip. Matthijssen, Geel, Tadic maakte de derde voor FC Twente. Hij had ook de andere penalty binnengeschoten Ja, en daarna dus de goal van Lucas de tweede herenmeester hier. Ja, Hugo. Is Feyenoord misschien niet stressbestendig? Er is natuurlijk een, een hoop gezegd uh, na de nederlaag tegen Pek uh, ja. Koeman heeft uh, ook wel laten blijken, openlijk, he, op de trainingen... waarbij hij ja. een praatje aangaat met de spelers. Het lijkt wel of ze er niet tegen kunnen. Als je nou ziet dat Stefan de Vrij vandaag met rood eraf gaat... ja, deze jongen heeft het niet begrepen of... Kan de druk nou ja, niet aan. Of niet goed begrepen Hugo. Want, want je ziet dat hij geforceerd voetbalt. Eigenlijk al de hele tijd. Hè? Dat, hij, dat hij ook in dat duel waar hij uiteindelijk die rode kaart krijgt. Zie je gewoon dat hij heel geforceerd dat duel ingaat. Alsof hij wil laten zien. Kijk ik kan wel als een vent verdedigen. Zoals mijn trainer wil. Maar dat kan hij helemaal niet. Want dit, dit, is, dit is niet Stefan de Vrij. Hij gaat zich eigenlijk te buiten. Op een manier zoals we dat helemaal niet van hem gewend zijn. En dat geldt eigenlijk wel een beetje. Daar heb je wel gelijk in. Ook voor, voor de andere, andere verdedigers. Het is allemaal een beetje... Uh, ja, gestrest. Het is allemaal niet rustig zoals we dat kennen van Feyenoord vorig jaar. He, toen, toen, toen iedereen gewoon zijn mannetje stond en het eigenlijk allemaal goed ging. Maar de eerste tegenvaller heeft er eigenlijk geleid voor, uh, voor gezorgd dat men uit balans is. En ja, dat geldt eigenlijk voor het hele elftal. Want er is niemand die vandaag een acceptabel niveau heeft uh, gehaald. En het zit Feyenoord dan natuurlijk ook niet mee. Want eigenlijk de enige stabiele verdediger die, uh, die de club uh, had al sinds deze voorbereiding is Del Janmaat. Ja, die is, er, die is eruit. Zeker voor een paar weken uh, met, een, met een blessure aan het bovenbeen. Ja, en tel nu maar op, want de schade wordt nog veel groter. Volgende week wacht Ajax van Delen vervanger van Jammaat. Geschorst, de Vrij, geschorst. Dus wat dat betreft uh, zal de stress alleen maar toenemen. Maar ik ben het met je eens, dit is, uh, dit is, niet, uh, dit is niet fijn hoor. Het mensen uh, zijn niet zichzelf. Moet Koeman zich dat ook aantrekken? Ben jij, wat denk jij, gaat hij na afloop ook de hand in eigen boezem steken? Want het is wel leuk om het succes te claimen, maar... Nou, no, ja. Ja, hij heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat er, dat er uh, een bepaalde spanning op het elftal is komen te staan. Hè. Hij heeft zijn spelers niet echt in bescherming genomen. En met name Stefan de Vrij heeft, uh, heeft zich dat toch wel aangetrokken. Dat zag je van de week. Een beetje schuldbewuste interviews. waarin niet er ook niet helemaal uitkwam wat er nou eigenlijk van hem verwacht werd. En ja, het probleem ligt ook wel een beetje in. En dat heeft Koeman ook wel aan het begin van uh, dit seizoen gezegd. Ik heb vijf internationals achterin staan. Maar zijn dit allemaal wel internationals? Hè? Als je het over John Heitka hebt of als verdediger of nou ja. Van dat kaliber. Dat zijn gelouterde internationals. Waar je ook dat soort zaken van kan verwachten. Maar je kan Mikael Nelon niet als een international beoordelen. En dat geldt misschien ook wel voor Bruno Martins Indy. Dat geldt eigenlijk ook wel voor Stefan de Vrij. Het zijn jonkies die vorig jaar de wind in de rug hadden. Maar nu met enige tegenwind eigenlijk ook niet weten wat er van ze verwacht wordt. En dan is Joris Matthijssen. eigenlijk brood en brood nodig voor de nodige sturing. Maar die kan dat ook niet brengen. En Koeman zal... Ja, toch merken dat de woorden die hij heeft uitgesproken, de frustratie die hij heeft geuit, dat dat niet heeft gewerkt. En dat zijn spelers er eerder angstiger van zijn geworden. Wat hoor ik toch? Dat, ja, je hoort een, een hoop gefluit omdat er een speler van Twente al enige tijd op de grond ligt. En Feyenoord de bal gewoon blijft rondspelen. Die speler van Twente volgens het publiek gewoon moet opstaan. En Liesveld hoeft geen einde te maken aan, hoeft de wedstrijd niet te onderbreken. Dat moet een van de twee clubs doen. Nou ja, dat doet fijn dat nu uiteindelijk. En dan kan Liesveld eens gaan kijken bij een geblesseerde speler. Dat is wat je op de achtergrond hoort. Maar dat gefluit is er al enige tijd. Want het elftal van Koeman ook is natuurlijk geen applaus vandaag. Wat gaan we doen, uh, Henry? Ik denk dat wij maar eens naar muziek gaan, toch? Dat hoort ook bij Langs de Lijn. Jo. Ja. Hij moet mee trogenlozen zijn die er vrij. En veel rood, dus op zich... Ja, gek hè, maar ik vind het dan toch een beetje zielig. Ja. Was hij ook echt mee of waren het gele ah, kaarten? Was. Het waren hele onhandige overtredingen. Hmm. Ja. Nou ja, wordt vervolgd. Dat zinnetje dat krijg je dan meteen niet uit je hoofd. Hè? Feels nee. like heaven, fiction factory. Nou, er komt nog meer muziek vanmiddag, dus wie weet um, lukt dat toch nog... om het uit je hoofd te krijgen. In Moskou zijn de wereldkampioenschappen atletiek aan de gang. De tweede dag die moet voor Nederland de dag worden van Turendi Martina... en Ilko Sint-Nicolaas. Martina komt aan het einde van de middag in actie... op de halve finale van de 100 meter. En Sint-Nicolaas is alweer een tijdje bezig... heeft er alweer drie onderdelen op zitten op de 10-kamp. Acht dus nu in totaal. En die oud -kamp, Goedemiddag. Hoe gaat het met Ilko sint Nicolaas? Ja, het is wisselvallig, Henry. Als je kijkt naar zijn eerste onderdeel vandaag de 110 hoorde, was goed. Maar daarna een beetje matige discus, niet boven de 40 meter. En uh, ja, toen viel hij wat weg uit het uh, klassement richting de tiende plaats. En toen kwam zijn onderdeel, het polstok hoog springen. Daar waar iedereen al gestopt is omdat ze niet hoger kunnen, daar begint uh, Sint-Nicolaas. En uh, hij deed het... Uh, Goed, 5 meter 30, maar je hoort de aarzeling al. Uh, ik had nog liever gezien dat hij ietsje hoger had gesprongen. Want nu wordt het heel spannend met speerwerpen en 1500 meter nog voor de boeg om uh, een medaille te halen. En dat moet dan de bronzen medaille worden. Hij staat zo'n 100 punten achter op de nummer 3, Rico uh, Vrijmoed. Hij is beter in de 1500 meter, maar met name het speerwerpen zal heel belangrijk worden. Dat begint over een uurtje. En uh, dan weten we het. Ja, en kan je dan aangeven hoeveel moet hij dan beter zijn op speerwerpen? Of krijg je dan weer die oneindige rekensommen die ja. de, de sporters zelf eigenlijk ook niet helemaal begrijpen... en moeten het maar gewoon afwachten. Exact. Daar moet je echt wiskunde voor gestudeerd hebben... om dat allemaal goed te kunnen uitrekenen. Want uh, per uh, tiende seconde op de 1500 meter wordt er, worden er punten gegeven. En dat is uh, uh, lastig, omdat je in de 1500 meter ook nog met z'n allen in de baan zit. Dus kun je ook nog op de ander lopen. Hij moet bij het speerwerpen gewoon een meter of, nou, laten we zeggen 65 gooien. En zijn persoonlijk record is rond de 63,5... Uh, ik vind wel dat als je op een WK bent... dan moet je toch minimaal richting je persoonlijk record kunnen gaan. En dat zal heel belangrijk zijn voor Cindy als hem dat lukt. Over persoonlijke records bijvoorbeeld gesproken. Pelle Rietveld had uh, gisteren matige eerste dag... Uh, maar had 5 meter 10, een mooi persoonlijk record, op, de, op het polstok hoogspringen. Staat wel 21ste. En heel slecht nieuws is er van Ingmar Vos. Die werd gedisqualificeerd op de hoorde. Hij struikelde over de op twee na laatste hoorde. En kwam uit zijn baan en is ook gestopt met de meerkamp. Hm. Maar laat ik wel wat uh, goede berichten ook melden. Want Greg Dok halve finale... Gehaald op de 110 meter hoorde, op het nippertje, maar toch keurig gedaan. En Marine Koster, 1500 meter, ook de halve finale gehaald, ook op het nippertje. Maar toch, dat zijn uh, goede berichten vanuit het uh, Nederlandse kamp. Een jonge ploeg, 13 atleten en twee uh, estafette-teams hebben we hier. En natuurlijk straks nog Tjorendi Martina. Dus we hebben zometeen nog het speerwerp en de 1500 meter bij de meerkampers. En Tjorendi Martina die om ongeveer 9 minuten voor half 6 tegen Usain Bolt in de derde halve finale gaat lopen. En dat wordt spannend. We horen jou straks terug, en die Houtkamp. De slotfase, laatste minuutjes. Ja, waar is het eigenlijk nog voor in de Kuip, Ronald? Om niks. Uh, nog twee minuten en dan is het afgelopen. Want Lies heeft toch nog wel ergens twee minuten gevonden om erbij te tellen. Bij die 4-1 voorsprong, dus voor FC Twente. Terwijl eigenlijk het publiek de laatste minuten uh, heeft gekeken naar een vechtpartij op de tribunes. Ja, dat uh, gebeurt dan ook. Als uh, Feyenoord met 4-1 achter staat. Uh, nog wel natuurlijk even over Twente hebben, dat uh, zeer uh, um, weifelend aan de wedstrijd begon. Maar uiteindelijk in die wedstrijd is gegroeid. Een heel jong team. Wat Jansen en Schreuder op de mat hebben gebracht. Maar wat uitstekend heeft gefunctioneerd. En Feyenoord natuurlijk ook heeft bezorgd. Ja, een lastige middag. En uiteindelijk natuurlijk er ook heeft voor gezorgd. Dat Feyenoord onder die hoogspanning kwam te staan. Die is eigenlijk heel weinig weggegeven door, door FC Twente. En Twente kan dus met plezier terugkijken op deze middag. Na een wat matige start thuis tegen RKC. Nu die 4-1 voorsprong in de Kuip. Wordt het nog erger? Nee, niet. Want uiteindelijk gaat er een... De bal nu naast via het hoofd van. Ik dacht dat het een van die invallers was. Maar het is Gutierrez. Die opduikt voor Erwin Mulder. Die dan op zijn gemak hier nog maar de bal gaat halen. Koeman komt nog eens een keer langs de kant staan roept ongetwijfeld tegen Liesveld dat hij er maar eens een eind aan moet gaan maken. Pelle staat nog wel te wijzen dat hij de bal wil hebben. Maar ik zie alleen maar Feyenoorders met gebogen hoofd op het uh, veld lopen. Nou, uh, einde van uh, deze middag in uh, de Kuip waar uh, Feyenoord hoopvol begon. Hoopte op eerherstel, maar Twente heeft het eerherstel gekregen. En de problemen voor Feyenoord stapelen zich op. Niet alleen deze 4-1 nederlaag tegen FC Twente, maar de wedstrijd dus eindigen met 9 man. We weten dat je volgende week naast de Daryl Janmaat tegen Ajax... Ook geen beroep kan doen op Stefan de Vrij. En ook niet op uh, Jordi van Delen. En misschien dat er ook nog wel wat blessuregevallen zo zijn in uh, Rotterdam-Zuid. Feyenoord dus diep in de zorgen. En Twente gaat straks met rechter rug de bus in. En toch in een soort uh, jubelstemming terug naar Enschede. Het is uh, afgelopen. 4-1 voor Twente in de Kuip tegen Feyenoord. Dan nou zien wij ook op het scherm Ronald het koeman lopen. Ja, dat vind ik nou zo zwak. Hè? En dan nou. heb je met 4-1 verloren en dan. In die laatste minuten aan de zijlijn een hoop reclameren en zeuren. Nee schudden vooral, hè? Ja, ja. Uh, iets te laat actie ondernomen, denk ik, als coach. En uh, ik vind het ook uh, getuigen van slecht verliezerschap. En uh, ja, het is al pijnlijk, hè? Want er gaat een nederlaag gaat echt een record aan diggelen. Bijna twee jaar was Feyenoord thuis ongeslagen. 28 thuiswedstrijden. En dit is natuurlijk, uh, ja, zoals sommige mensen zeggen, een eclatante nederlaag. En Ja, nee, maar Klaas is niet geselecteerd um, voor het Nederlands elftal. Uh, die jongens in de achthoeden zijn natuurlijk helemaal zoek gespeeld. Mogen volgende week tegen Ajax niet spelen. Feyenoord is in de diepe zorgen geraakt, zeg. Ja, zo direct het overzicht van de wedstrijden van gisteren. Tot zes uur, NOS Langs de lijn met sport en muziek. met medewerking van Pharrell Williams met Blurred Lines. Goeie paal, mooie goal! Er wordt hij ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. PSV, NEC, rust 1-0, eindstand 5-0. 1-0 en 2-0 Bakali, 3-0 en 4-0 Wijnaldum, 5-0 Bakali. Met drie doelpunten was de Belg Zakaria Bakali de grote man. Terwijl hij nog eens niet eens een man is. Het jochie is 17 jaar. Ja, ja, ik heb goed gespeeld. Eerst heb goed gespeeld. Toen heb ik heel veel goed gespeeld. Ik heb gewoon goed gedaan. Het is gewoon een speel. En ik doe dat gewoon. Inmiddels heeft Bakali ook een plekje in de recordboeken gekregen. Met 17 jaar en 196 dagen is hij de jongste voetballer ooit... die een hat maakte in de eredivisie. Hij lost Ruud Geels af, die in 1966 38 dagen ouder was... bij zijn eerste hat -trick. Maar was dit wel een hat dan? We nu niet achter elkaar ja, gescoord. Daar maakt dat voor deze statistiek niks uit? Een, niet een echte, inderdaad. Um, je moet hem in één helft maken zonder dat er iemand oh, tussendoor scoort. Tussendoor, ja. ja. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Je hebt ook een Duitse hat-trick, hè? Dan moet die... In de laatste minuut. Scoren. Ja, in de laatste minuut moet, uh, moet de derde doelpunt <laughs> gemaakt zijn. Ja. Ja. Um, Ruud Geels heeft hij afgelost, uh, die in 1966 38 dagen ouder was bij zijn eerste hat uh, PSV wint dus met 5-0. Dat had hoger kunnen zijn. Vooral in de eerste helft werden er veel kansen gemist. PSV-coach Philip Cocu. Ja, nou, maar ik denk dat het normaal in de voetballerij is. Uh, je gaat niet elke kans die je krijgt maken. Maar je moet er wel aan streven dat je effectiever met de kansen gaat omgaan. En Ik vind in ieder geval dat het vandaag beter is gegaan dan de wedstrijden uh, hiervoor. Dus er zit een stijgende lijn in. Uh, en tevreden met de uitslag. Niet iedere bal kan erin. Maar de gretigheid die, uh, die uit de, de ploeg... Uh, in zich had vandaag, moet ik zeggen, was, uh, was heel goed. En we hebben het weer tot, uh, ja, tot het einde van de wedstrijd volgehouden. En uh, ja, daar ben ik echt erg blij mee. Bij NEC zorgde de tweede grote nederlaag niet voor veel vertrouwen... bij de ploeg van Alex Pastoor. Nou, ik vind dat uh, de spelers er deze wedstrijd alles aan gedaan hebben... om het, uh, om het maximale eruit te persen. Ik vond dat dat er uh, redelijk lang uh, nog naar uitzag... Nou, het is duidelijk dat uh, met een 1-4 in de eerste week... en, uh, en de score die, die je op ziet lopen, ja, dat het vertrouwen daar niet toeneemt. Dat, uh, dat lijkt me ook een duidelijk verhaal. Ja, en dan noemt hij die twee wedstrijden van dit seizoen. Maar vorig seizoen verloren ze ook de laatste vijf wedstrijden onder hem. Dat is vijf, zeven wedstrijden op een rij verloren. Zit hij nog lang, pastoor? Nou ja, dat ligt eraan. Ik, ik, kijk, ik vind altijd het belangrijkste criterium om je te ontdoen van een trainer... is als de uh, arbeidsverhouding is verstoord met de spelers. Ja, maar dat gaat automatisch toch, als je maar blijft verliezen? Het zal er niet uh, gezelliger op worden na zeven van die nederlagen op rij. Maar, um, en dit is natuurlijk een nieuwe, nieuwe interim, hè... Um... Edo Ophoff ja. neemt het eventjes over van uh, Carlos Albers. Ja, ik weet niet of deze man zich wil laten gelden. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om als je ergens nieuw komt... meteen even een uh, frisse wind te laten waaien. Ja, maar toch na twee wedstrijden, dat zal wel wat vroeg zijn. Hè? Zullen we wel even wachten? Vind daar. ik wel. Nak Heerenveen werd 0-2, ruststand 0-1. Ziyech maakte 0-1 en Finn Bogasson scoorde net als vorige week. Nu maakte hij de 0-2. Voor Heerenveen is het al de tweede overwinning van dit seizoen. Een compleet andere start dan het vorige seizoen... toen Marco van Basten lang op de eerste punten moest wachten. Ja, toen heeft het een tijd geduurd dat we op zes punten kwamen. Maar goed, uh, we, nu, uh, we zijn niet ongelukkig geweest. Hij nou, schiet er één in uh, met een vrije bal. En één via een been nog, dus... Uh, ja, dat pakt niet verkeerd uit. Ja, Van Basten benoemt het al, de gelukkige eerste goal van Hakim Ziyech. Volgens Ziyech zelf was zijn goal een bewustie. Nou, bewust. Uh, ik trainde er wel vaak op. En uh, ja, vorige week wou hij niet, maar uh, deze wedstrijd deze ging hij er wel in. Dus het is alleen maar mooi. Ja, Nak was ongelukkig. Het bleef lang druk zetten om de gelijkmaker te forceren. Maar dan zul je altijd zien dat de goal dan aan de andere kant valt, Anthony Lulling. Helaas gebeurde dat goed. Het is, het is, uh, we hebben hard gewerkt met z'n allen. We kunnen ons, onszelf niks verwijten. Ja, misschien dat je die kans moet maken. We uh, ja, proberen snel te vergeten. En, en op na uh, zondag weer. Dat is het voordeel van, uh, van een competitie. Goed Eagles, Adenhaag. Den Haag. Rust 1-1. Eindstand 2-1. 1-0 Schenk. 1-1 Van Duinen. 2-1 Kolder. Marnix Kolder zorgde tien minuten voor tijd voor de overwinning. Het betekende dat go Ahead Eagles na twee wedstrijden al vier punten heeft op het hoogste niveau. Ja, we, zijn, uh, we hebben hard gewerkt in de voorbereiding, we zijn uh, fit geworden. En, uh, ja, ik, we waren benieuwd waar we, waar we zouden staan in de Eredivisie. Afgelopen zondag tegen Utrecht, daar hebben we ons uh, goed staande gehouden. We hadden misschien ook nog wel ja, heel veel kans op drie punten. Ja, en nu zie je dat wij uh, ja, van Den Haag winnen. En, uh, ja, dan mag je toch wel een uh, ja, hele goede stad noemen. Adel Den haag trainer Maurice Stijn zal minder tevreden zijn met de start van zijn ploeg. Ja, dat is jammer. Kijk, PSV thuis, dat koken je in dat dat lastig is. Maar ik vind, Go Het uit hadden wij minimaal een punt moeten pakken. En uh, nou, dat hebben we nagelaten vandaag. Dus Go Het heeft voorkomend recht gewonnen. En uh, dat, uh, dat moeten we onszelf, uh, inclusief ik, uh, allemaal kwalijk nemen. Voor Go Het kan het niet op vier punten uit twee wedstrijden. Dan maakt het niet uit dat Voekenboy volgende week naar Eindhoven moet. Nee, maar voetbal is een feest. Dat heb je vanavond wel gezien. En uh, dat moeten we ook zo, uh, zo houden. Gewoon uh, lekker voetballen en, en PSV uit. Ja, dan moet je vrijuit spelen. Dat is uh, uh, vanuit de kwaliteit hier. We moeten dat gewoon vasthouden. Herakles Almelo tegen Pex Volle eindigde in 1-3. Ruststand was 1-2. Met een doelpunt al na 11 seconden van Jesper Drost. Hij maakte 0-1. Mokotjo 0-2. Van der Werf een eigen doelpunt werd 1-2. En in de slotfase opnieuw in tijd zelfs Fernandes. 1-3 voor Zwolle dus. Zwolle naar miste vijf minuten voor tijd een strafschop. Was dat niet Herakles die een strafschop miste, bedenk ik me nu ineens? Ja, hè? Nou ja, ik twee even volgens kwijt. mij had het 2-2 kunnen worden in die wedstrijd. Nee, Zwolle, Zwolle miste? miste. Ja, Oké, okay, ja. Zwolle. Pardon. Een heel snelle goal was er sowieso dus voor Peksvolle. In um, de eredivisie uh, scoorde Koos Waslander in 1982 de snelste goal ooit. Waslander deed dat toen al na acht seconden voor NAC tegen Pek. Jesper Drost deed er dus drie seconden langer over. Ja, het was, uh, het was vrij snel. Ja. Mijn snelste doelpunt sowieso. en voor uh, Het hele team is natuurlijk een lekkere lekker start. Drost, zijn vroege goal was het begin van een aantrekkelijke wedstrijd... met kansen over en weer en daarom bleef het lang spannend. Toch wil Herakles trainer Jan de Jongens zijn ploeg nu al waarschuwen. We zijn ook te lief voor elkaar en dat moet eruit. We moeten zorgen dat we uh, heel snel groot worden. Nou ja, met name ook uh, in de speldiscipline, verdedigend uh, op het middenveld van achteruit. Uh, altijd met je man mee als je niks wil worden. En vervolgens uh, uh, daarin goed communiceren. Dus daar kunnen we wel een boel leren nog. En voor Pek kan het niet op na de overwinning op Feyenoord. En deze zege heeft het team van trainer Ron Jans dus al een 100% scoren. Als je na twee wedstrijden je doelstelling gaat bijstellen... Eh, wij willen gewoon eh, zonder na-competitie erin blijven... en dan zo hoog mogelijk. Nou, voorlopig staan we vrij hoog. Vrijdag gespeeld rode jc Cambuur 2-0. Tot nu toe zijn er drie clubs met een 100% score: PSV, Heerenveen en Pek Nog geen punten hebben ADO, Heracles, NEC en Feyenoord. Het programma van vandaag... Half 1 ook gespeeld Feyenoord Twente, 1-4. Half 3 AZ Ajax en FC Groningen, FC Utrecht. En om half 5 RKC Vitesse. Dit is Radio 1. E. Voordat we gaan beginnen aan de wedstrijden van half 3... is het nu om even voor half 3 tijd voor het nieuws met Jeroen Tjepkema.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 De Israëlische regering heeft toestemming gegeven... voor de bouw van bijna 1200 huizen in Joodse nederzettingen. Tweederde derde komt in oost jeruzalem de overige op de westelijke Jordaan-oever. Toestemming komt drie dagen voor geplande vredesbesprekingen... tussen Israël en de Palestijnen. En in het centrum van Amsterdam heeft een grote brand gewoed in een gekraakte appartementencomplex. De brand, bij de brand raakte niemand gewond. Agenten ontdekten de brand toen ze bij het pand waren... vanwege een steekpartij. Ze arresteerden de vermoedelijke dader op straat... toen hij het pand uit kwam rennen met een groot mes. Dat waren de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie, file staat er op de A2 België richting Maastricht tussen Gronsveld en Maastricht, 4 kilometer lang op de N201 uit Hoorn richting Zandvoort, voor Zandvoort 2 kilometer file Radio 1, NOS langs de lijn Voor de tweede keer in een paar weken spelen AZ en Ajax tegen elkaar deze keer in Alkmaar, Frank Wielaert ja, in de Arena een paar weken geleden voor de Supercup speelde Ajax officieel ook uit. Dus dezelfde tenus, dezelfde 22 namen. Want bij Ajax is Schöne weer teruggekomen. We gaan eerst naar Henk, hoor ik nu. Nou, gisteren viel er na 11 seconden een doelpunt in, in Almelo door Dross. Maar we krijgen nu een strafschop voor FC Groningen. Omdat Higler de bal op de stip heeft gelegd. En ik heb niet genoeg zien. Ik denk dat kost iets dat die neer is gelegd. Maar het is nee, het is Texera die voor de buitenling gaat. En nu staat Van der Velden, de nieuwe leen van FC Groningen, staat achter de bal op de strafschopstip. De ruiter in de goal, de aanhoog en het doelpunt. Groningen leidt naar... Nog niet één minuut gespeeld in elk geval met 1-0. Ja, In Alkmaar zijn we intussen bijna twee minuten onderweg. Is het nog 0-0 tussen AZ en Ajax? Ik was aan het vertellen dat de opstelling twee weken geleden... in niets verschilt met de opstelling van vandaag. Dus Schöne weer terug bij Ajax op de plek waar we normaal gesproken... of althans vorige week nog Palsen zagen spelen. Maar Schöne speelde ook al in die Supercup-wedstrijd tegen AZ. AZ had aankondigde achterover te leunen, maar dat doen ze dus stiekem niet. Gert-Jan van Beek heeft zijn spelers opgedragen om van meet af aan achter de bal... En de tegenstander aan te jagen. En dat gebeurt dus nu Ajax. Alle mogelijke moeite om op te bouwen. Nu al de wereld bijvoorbeeld tegen de zijlijn aan. Vastgezet door uh, Gudmundsson. En dan mag Ajax gaan ingooien tot groot ongenoegen van de IJslander om te beginnen. Maar ja, die heeft niet zoveel te vertellen. Alles is hier in handen van Bas Nijhuis in uh, deze wedstrijd. Uh, waar Ajax natuurlijk weer moet zien om aansluiting te krijgen bij al die ploegen die tot nu toe twee gespeeld zes punten hebben. En Ajax zou zich daarbij kunnen gaan voegen. De bal opnieuw over de zijlijn Dus een nieuwe ingooi voor Ajax. Nu op de helft van AZ. De bal naar Eriksen. Die speelt de bal dan tekort weer terug naar De jongen, En dan kan AZ overnemen. Doet dat even door een bal terug te leggen in de richting van Wuitens en Gouweleeuw. Het duo dat vorige week tegen Heerenveen toch bij verlagen behoorlijk door de mand ging. Maar vandaag dus moet zien de herkansing te pakken. In de eerste officiële thuiswedstrijd van AZ. Dus tegen Ajax. Een wedstrijd die lastig zal worden voor de ploeg uit Alkmaar. Want veel winnen thuis doen ze niet. Nu zou het wel kunnen op voorsprong komen. Want stond geeft die bal voor richting Johansson. Maar schiet de bal tegen het been van al de wereld aan. En zo kan Ajax overnemen via de Jong. En Schöne die gaat dan vervolgens over het been van Hendriksen de Noor. Maar het spel mag door. Want Ajax houdt balbezit. Al gaat hij nu uiteindelijk via Bojan over de zijlijn. En kan AZ gaan gooien. Tempo is hoog in het begin. Dat moet ook wel. Want AZ jaagt Ajax over het hele veld op. En dat komt in ieder geval het kijkspel in de openingsfase ten goede. Henk Kok, je hebt elk seizoen wel dat er een club boven komt drijven. Uit het niks. Kan dat FC Groningen worden dit seizoen? Ja.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 En uh, laten we dat ook maar doen, Als schoon F.C. Groningen nu tegen Utrecht de wind ook wel even in de zeilen uh, heeft natuurlijk. Omdat ze na no time, anderhalf minuut was er gevoetbald, voetbal, dan mochten ze al een strafschop uh, gaan nemen. Maar als je naar het elftal kijkt van F.C. Groningen en dan kom je nog even op jouw vraag terug. Dan had ik dat eerlijk gezegd niet verwacht dat Groningen zo'n ruime overwinning zou behalen op, op NEC. Groningen en uitwedstrijden, dat is over het algemeen uh, niet zo'n goed huwelijk. En ze hebben natuurlijk wel eens op kop van de ranglijst gestaan in 2008... maar daar stond een totaal ander elftal. En waarom heeft mij het nog meer verbaasd? Ik vond de oefenperiode van FC Groningen niet zo geweldig. Een zeer mager resultaat tegen Emmen, 1-1. Emmen was eigenlijk beter, maar het doet het in de competitie weer niet goed. Gitaffen werden ze weggespeeld in de tweede helft. En tegen Mainz stonden ze na een kwartier met 3-0 achter. Ik denk dat het de trainer van FC Groningen, Van der Looi ook heeft verbaasd... dat ze met zulke ruive cijfers hebben gewonnen van, uh, van NEC. Maar laat ik even gaan kijken van Zit ik toch hier voornamelijk na de wedstrijd die zich hier beneden mij afspeelt? Misschien is het wel leuk voor de wedstrijd dat Groningen of Utrecht, dat maakt mij om het even, maakt mij niet uit. Maar dat zo vroeg in de wedstrijd een doelpunt valt. Dat maakt over het algemeen de wedstrijd er wat aantrekkelijk. Kost iets nu, kost iets op Van der Marel. Hij probeert een voorzet te geven, kost iets. Maar de bal tegen Van der Marel. En dan mag Groningen een hoekschop gaan nemen aan de linkerkant van het veld. En ik denk dat Van der Marel ook verantwoordelijk was voor de strafschop. Ja, ik, ik, ik, ik stond even in twijfel of het wel of niet een echte strafschop was. Een strafschop moet je altijd verdienen, vind ik persoonlijk. En Het was wel een overtreding op Texera. Maar ja, hij ging erbij liggen. En of nou een directe vrije schop was in het 16 meter gebied en dus strafschop. Ik meen het een klein beetje te moeten betwijfelen. De wordt genomen, wordt hij ingekopt. Daar grijpt de ruiter niet al te goed in. En met enig kunst en vliegwerk wordt de we bal weer van de doellijn gewerkt. Groningen blijft in balbezit. Nu eigenlijk de eigen speelhelft. Het is Kappelhof die hem afspeelt naar Wijnaldum. Ik denk dat Groningen op die linksbackpositie wel beter is geworden. Burnett, een jongen die regelmatig laat is gekomen op de training. Niet helemaal optimaal bezig met zijn vak. Maar ik denk dat bij Naldem een betere linksback is. Maar of het centrum sterker is geworden, dat moet, ja, dagkoersen, dat moet de loop van de tijd moeten uitwijzen. 1-0 voor Groningen, Van der Velden, strafskop. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op radio 1. Echte Motown-sound. My guy, Mary Wells. AZ tegen Ajax, Frank Wielard. 9 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. Opvallend beeld voorafgaand aan deze wedstrijd. Toen Frank de Boer hoorde wat er allemaal gebeurde in de Kuip bij Feyenoord Twente. Hij ging even kijken in de catacomben naar het laatste deel van die wedstrijd. Terwijl zijn team in de warming-up bezig was. Op zijn dooie gemakje ging hij erbij zitten. En nu moet hij zien hoe Ajax het toch behoorlijk lastig heeft in de openingsfase met AZ. Schietkans voor Berens gezien. Die schoot de bal heel hard tegen Blind aan. Maar die verwerkte die bal verder uitstekend. Vermeer was al onderweg naar de Bovenhoek, om te voorkomen dat hij daar te laat zou zijn. Inmiddels speelt AZ achter in de bal rond. Van Gouwenleeuw naar Wuitens. Breed naar uh, Viergever. Die zoekt dan uiteindelijk de diepte in de richting van Elm. Zover komt die bal niet. Wordt daar onderschept door Schöne. Die daar uh, goed uh, de ballijnen dicht loopt. Zoals dat zo fraai heet. En Van Rijn inmiddels met uh, de overname voor Ajax. Op de eigen helft. Zoekend naar uh, waar hij de bal kwijt kan. Maar AZ houdt het veld. Kleinhout uh, zorgt ervoor dat uh, de ajax hier kort op elkaar uh, moeten spelen. Met veel Azetters ertussen. En dan is het lastig om de bal kwijt te raken. Al de wereld probeert het met een lange bal in de richting van blind, maar die bal is te hoog. Blind kan hem niet binnenhouden en dus krijgt AZ loon naar werken en heeft het de zaakjes in de openingsfase dus keurig voor elkaar tegen de Amsterdammers. Met de ingooi nu voor Matthias Johansson de rechtse bek. Die uh, zoekt naar uh, de vrije man. Zoekt uh, uiteindelijk Berends. Maar uh, daar wordt de bal onderschept En dan kan Ajax ineens eroverheen. Dat is uh, goed gezien door Gouwenleeuw. Die daar een been uitsteekt. En dan vervolgens met ballen al de middenlijn oversteekt. En AZ, uh, daar voor AZ de aanval in leidt Berends. Met een uh, voorzet opnieuw tegen... Uh... Uh, blind aan, bal over de zijlijn. aanzet willen wil het tempo ook hoog houden. Om in ieder geval Ajax, als het de bal heeft, uh, te proberen uh, te, over, uh, te overrompelen. Maar tot nu toe lukt dat nog uh, onvoldoende inbalbezit. Met de ingooi opnieuw dus uh, voor haar Zet een metertje of tien van de achterlijn. Aan de rechterkant Johansson gooit. In de richting van Berendsen, Johansson krijgt die bal weer terug. Is een aanvallend ingestelde rechtsbek. Die zweet is uh, niet eens een landgenoot van zijn naamgenoot. Daar in de punt van de avond die nu de bal krijgt. Legt die bal daar neer. Elm dan met een omhaaltje in de richting van Goutmondsson. Die is net te laat. Of je kunt ook zeggen, Van Rijn is net op tijd om die bal over de achterlijn heen te schieten. En zo AZ slechts een corner te gunnen. Goedmondsson is al naar de hoek met ballen al. Want ook hij wil het tempo hoog houden in die openingsfase. Dat eerste kleine kwartier dat we inmiddels onderweg zijn. Ajax dus. Voornamelijk actief op de eigen helft. Met problemen om op de andere helft te komen. Daar komt die hoekschop richting de tweede paal. Kan al ingekopt worden. Daardoor Elm uiteindelijk. Maar die kopt de bal een metertje of drie naast. En uh, weer een kans dus voor AZ in de openingsfase. Ajax heeft het lastig na 12 minuten. Maar houdt AZ nog op 0-0. Henk Kok, wat doet FC Utrecht terug? Nog niet al te veel. FC Utrecht uh, wacht voornamelijk af. Groningen is ook de betere voetbalde ploeg. Goede spreiding. Nu een bal naar de linkerkant van het veld uh, naar Kostits. En Kostisch speelt nu eens een keertje direct. Maar die Kostisch, ik heb even zijn naam uh, genoemd in, in dit geval. Kostisch kreeg het afgelopen seizoen bij Maaskant helemaal geen kans. Hij vond hem geenvoudig niet goed genoeg. Maar hij heeft in elk geval één belangrijke kwaliteit. Hij kan een bal voor de goal gooien zonder zijn tegenstander te passeren. Hij maakt die bal even vrij. En dan swiep je de bal meteen met zijn linkerbeen sweep die de bal voor de goal uh, van Hoek kon de staat goed bij ADO Den Haag, zo'n voorbeeld. En in een grijs verleden Butje Brok en ook bij FC Groningen. Buitenspelers die geen tegenstander hoeven te passeren... maar wel de bal voor de goal kunnen gaan sweepen. Wat doet Utrecht? Utrecht staat ook nu weer op de eigen speelhelft. En de bal wordt achterin rondgespeeld bij Groningen. Het is uh, Botekien en Utrecht, ja, dat wacht gewoon af op de eigen speelhelft. De ridder probeert nu wel, uh, uh, Botekien heeft wat lastig te maken. Anders schakelt schakelt even zijn doelman in uh, Bizot. En met uh, de ridder, Steve de Ridder, heb ik ook even een wijze ging genoemd in de ploeg van Utrecht in relatie tot de opstelling tegen Go Ahead De kogel is buiten de basisopstelling gelaten. En de ridder speelt dus samen met Mulinga voorin. in. Kostis gaat nu op Van der Maarle af, maar Van der Maarle wint dat duel in elk geval. Maar het is de Texera die weer in balbezit komt. Hij zou hem kunnen afspelen naar Kierum, dat doet hij ook. Naar de rechterkant, buitenkant. En dan komt de verdediger Kappelhof komt achterlands, maar geeft die bal ook aan? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Daar komt Kappelhof niet meer belopen. Even een stijl paarsje richting Kappelhof Die kwam achter Kierum langs, maar Kappelhof kan die bal voor de doellijn niet meer bereiken. De paas was wat te hard, wat te stijl ook. Hij nou, had eerder moeten afspelen dan Kierum in dit geval. En dat levert dus gewoon helemaal niks op. Laten we nu eens gaan kijken wat Utrecht kan in opbouwend opzicht. Het is de Rijk die hem afspeelt. Dat was, in dit geval was het Herings die hem afspeelt naar de Rijk. Dan een diepe bal. Daar gaat Toornstraal lopen. Wordt doorgekopt door Mulinka. Maar er wordt een kopduel in elk geval gewonnen in eerste instantie door Botekien. En dan gaat de bal over de doellijn. Een spelhervatting. De eerste hoekschop voor FC Utrecht. Die zal worden genomen aan de rechterkant van het veld. Nou eens even kijken of dat een klein beetje oplevert. In elk geval zie ik die lange herings. Dat is een van de van Utrecht. Die zie ik mee naar voren gaan. En ook de Rijk gaat naar het strafschopgebied. En die hoekschop die wordt hier genomen zo aan de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door Oor. Daar komt de hoekschop. Bijzonder blijft op de doellijn, Maar die bal die wordt weggekopt door FC Groningen. Maar dan nou staat er niemand in de middencirkel om die bal in elk geval even op te vangen. Kan die bal nog een keer voorgezet worden? Misschien door Oor. Maar dan heeft hij ook maar de verdediger voor zich en dan wordt er dan weer een hoekschop weggegeven. Ja, er wordt weer een hoekschop weggegeven door FC Groningen. En in dit geval was het Letchert. Die geeft de hoekschop weg. Er staat een nieuw verdedigingsduo bij Groningen in het centrum. Dat is Letchert en Bottekin. Het is natuurlijk even afwachten. Ze zijn nog niet echt getest. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de duo Kwakman van Dijk dat het meer kwaliteit had. Maar het is een kwestie van afwachten. Bal komt helemaal achter in het 16 meter gebied. En dan kan die opgepakt worden door Kerem. En Kerem laat hem rustig over de zijlijn lopen. Groningen gaat zometeen meteen ingooien. Kijk even naar het scorebord. Wat hebben we ongeveer gespeeld? Ik denk een minuut over 15-16. En er staat 1-0 voor FC Groningen. Frank Wielaart in Alkmaar. Nou, is het nog maar twee weken geleden dat deze twee ploegen tegen elkaar speelden. En de kruifschaal. Zie je nu al duidelijke verschillen met toen? Nou ja, je ziet dat uh, AZ was uh, toen in beginsel uh, ook de betere voetbal. Zo, lekkere omhaal, zegt van Goedelje. Die is maar eens even meepakken op aangeven van uh, Berens. En uh, nou ja, het grote verschil is uh, dat Ajax het uh, nou ja, serieus lastig heeft. Dat had het toen ook. Het kwam uh, om te beginnen achter. Dat had het toen voornamelijk aan zichzelf uh, te danken. Omdat het niet goed aan de wedstrijd begon. Nu begint AZ goed. Hij maakt het op die manier Ajax uh, behoorlijk lastig. Met uh, de beste kansen tot nu toe. Zeker die laatste voor Goudelje. Die omhaal, die bijzonder fraai was, maar wel mis. En dat is niet onbelangrijk in dit duel. Waardoor Ajax de boel nog op 0-0 houdt. Eriksen nu aan, in bal bezet. Nauwelijks nog de bal gehad in het eerste kwartier. En ook dat is heel belangrijk natuurlijk bij Ajax. Boyan breed op Fischer. Fischer tegenstander op zoeken. De eerste uitgekapt, naar binnen toe. En dan de, voor de tweede de bal maar breed gelegd. Eriksen is niet diep genoeg. En uh, Siem de Jong staat dan te ver voor de bal. Dus kan AZ overnemen. Viergever zoekt opnieuw snel de diepte. In dit geval richting Aaron Johansson. Die krijgt een duwtje van al de wereld in de rug. Dat ziet het hele stadion. Maar het Nijhuis staat net aan de verkeerde kant om dat te kunnen zien. En zijn assistent geeft het niet mee. Dus Ajax neemt over. Maar de overname van Bojan is maar kort. Daar komt de AZ weer. Met Hendriksen. Niet zoveel mensen voor de bal. Maar wel genoeg om voor onrust te zorgen achterin bij Ajax... Berens 1 tegen 1 tegen Blind. Gaat nu ook naar binnen. En uh, het korte balletje van Hendricks is te kort. Eriksen mee verdedigen tot op zijn eigen 16. Onderschept daar de bal. En krijgt nu de ruimte om een beetje te gaan voetballen. Allerwege de eigen helft. Neemt ook de tijd. Kijkt een beetje om zich heen. Hoopt eigenlijk dat hij wat meer tempo kan maken ongetwijfeld. Maar de Ajax heeft niet meer zoveel haast naar voren toe. Moet eerst maar kijken dat het allemaal organisatorisch goed genoeg staat om AZ tegen te houden. Met al de wereld. Bal breed in de richting van Moisander. Moisander terug naar... Uh... Uh, al de wereld en al de wereld kijkt alweer diep. Waar kan ik de bal kwijt? Siktorsson komt hem halen. Daar kan hij hem wel kwijt, maar dus niet in de diepte. Van Rijn, nog maar weer eens een keer Siktorsson aan de rechterkant bij Ajax. Terug de bal naar Van Rijn, die net een vrije trap nam trouwens voor Ajax. De bal volkomen verkeerd raakte, maar via Johansson de bek... Van AZ kwam de bal zomaar op het hoofd van Siktorson terecht. En zo kreeg Ajax nog een aardige kans uit die uh, vrije trap. Die eigenlijk Falikant mislukte. Blind nu met een voorzet weggewerkt achterin door de Wuitens. Althans, dat was de bedoeling. Raakt de bal maar half en weer profiteert daar bijna Siktorson van. Die uh, krijgt uiteindelijk een hoekschop omdat hij niet de laatste is uh, die de bal daar raakt. Dat blijkt dan uh, uiteindelijk toch viergever te zijn die daar uh, is uh, meegelopen met de aanvaller van Ajax. Maar uh, Ajax dus op die manier vooral per ongeluk tot nu toe uh, gevaarlijk via Siktersson, de ja. hoekschop van uh, Eriksen vanaf de rechterkant. Met natuurlijk uh, voorin de jong Siktorson. Natuurlijk ook uh, Al de Wereld die daar graag kopt. En de bal nu laag richting randje 16. Oh, Schöne die verstapt zich. Die uh, loopt eigenlijk net te ver door. Rekent er niet op. Dat er geen been van AZ tussen zit. Dat is niet zo. En dus zit Schöne mis. Wil AZ counteren. Maar dat lukt niet. Al wereld onderschept die counter. En Vermeer, die heeft heel veel tijd nodig om uh, die bal aan te nemen en weer te verplaatsen. Dat ging al één keer bijna mis. Nu gaat het re redelijk goed. De bal breed naar Bojan. Ajax. Nog altijd dus nou ja, niet zozeer in de problemen, maar het is een gelijkwaardige wedstrijd tegen AZ. Na 18 minuten ruim 0-0 nog. Come on, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa Doelpunt in dolf maar Frank Wielard Ajax heeft Eriksen en die kan wel een vrije trap nemen van 25 meter. Feilloos, de buur laag langs de muur, de bal laag langs de muur. En Esteban is verslagen. Hij moet de bal uit het net vissen. Na 21 minuten Ajax dus toch op voorsprong tegen AZ 1-0. Doelpunt Eriksen. Juanes, dat is alweer zeven jaar oud, La Camisa Negra. Frank Wielaert, AZ Ajax. 22 minuten onderweg, 1-0 dus voor Ajax. Dankzij Eriksen een uh, zeer precies genomen vrije trap. Bal naar binnen draaiend, buiten bereik van Esteban... Ik moet zeggen, een bal van 25 meter. die niet verschrikkelijk hard. maar wel heel precies geschoten is. Daar mag Esteban best bij zitten. Hij zat wel in de buurt, maar niet dichtbij genoeg. om de bal te keren. Esteban misschien wel niet bezig aan zijn beste periode. bij AZ. Want vorige week tegen Ereveen ook al niet heel lekker. Maar daar komt de ploeg uit Altmaar alweer. Goedmondsson over de linkerkant met een paas. Weer richting de tweede paal. Over alle aanvallers heen. En moet Berens, Berens nog zijn best doen. om die bal binnen te houden. Dat lukt. En dan de actie maken tegen Blind. letterlijk tegen Blind. Want de. De bal gaat uiteindelijk via de Ajax ziet over de achterlijn. En zo houdt AZ een hoekschop over aan deze actie. En AZ ja, dat doet het niet onaardig. Maar dan sta je om, omdat Ajax nou eenmaal Eriksen heeft. Die een aardige vrije trap in huis heeft. Toch gewoon met 1-0 achter in eigen huis. In de beginfase van dit duel met Koet die even moet oversteken. Nu wat minder haast heeft dan in die openingsfase bij het nemen van die hoekschop. En de bal gaat laten indraaien. De korte corner zou kunnen, maar daar staat Schöne eigenlijk al bij. Net als Boyan om dat te voorkomen. Dus gaat de bal lang richting de tweede paal. Via de lat zegt. Oei, Vermeer verslikt zich daar in de indraaiende bal. En via de lat wordt Ajax zo gered. En krijgt het een nieuwe hoekschop, want er moet nog wel even aangezeten worden. Uiteindelijk moet die bal, omdat hij weer terugkomt, het veld in opnieuw over. Over de achterlijn. De organisatie bij Ajax natuurlijk volkomen weg. Dus nog maar een hoekschop weggegeven. En Koopmanson overgestoken van rechts naar links. Gaat dat nog een keer doen. Nu de korte corner eventueel mogelijk gemaakt door Berend. Maar die is alweer vertrokken. Dus nu de wegdraaiende bal. Het inkoppen. En uh, uiteindelijk het overkoppen van uh, AZ. Volgens mij was het Elm uiteindelijk die uh, daar kopte. En dus krijgt AZ wel degelijk zijn mogelijkheden om te scoren. Heeft Ajax dat wel gedaan. Het is spaarzame kansen die het uh, heeft gekregen... Maar uh, AZ dus nog niet. Ajax probeert uh, uit te verdedigen. Dat lukt onvoldoende. Opnieuw komt Ajax niet van de eigen helft af. En hij neemt AZ uh, voortijdig al over. Johansson in duel met uh, De Jong. Die daar ook even komt mee helpen verdedigen. En uh, uh, volgens het publiek maakt hij daarbij een overtreding. Volgens mij niet. En volgens Nijhuis ook niet. Intussen probeert Berends opnieuw blind te verschalken. Ook dat lukt niet. Maar krijgt AZ nu wel de vrije trap. Omdat Johansson ondersteboven wordt gelopen. Door Fischer. Die ook even kan meehelpen verdedigen. Ajax dus blijft. ...heeft onder druk staan van AZ, maar staat wel met 1-0 voor... dankzij die rakenvrije trap van Christian Eriksen. En wie staat er onder druk van wie in Groningen, Henk Kok? Nou, Groningen heeft, uh, ik wil niet zeggen, Utrecht in de tang... ...van een sluipen wat slordigheden bij die stand van uh, 1-0... ...in het voordeel van FC Groningen, in de ploeg van FC Groningen. Ik ga even kijken naar uh, de ridder. De ridder gaat naar het 16 meter gebied en dan kan Toornstra misschien scoren. Nee, het was allemaal even te moeilijk en ook letje die zat hem dicht op de huid. Hij kon niet echt tot een schot uh, komen, uh, Toornstra... Weinig kracht achter het schot en was waarschijnlijk ook naast gegaan, maar Bizotte heeft toch even het schotje opgepakt. heeft nu de bal uitgegooid naar de Bottekin, wat sloddig uh, zojuist gaf zomaar een hoekschop weg. Hetzelfde geldt voor Kappel of de opkomende rechterverdediger. verdediger. de bal zomaar in de voeten van een tegenstander, maar ik moet ook zeggen dat Groningen nog een aardig aanval heeft laten zien, die nog onvermeld is gebleven. Een aanval weer over de linkerkant, de Kostits, van der Malen heeft het buitengewoon moeilijk tegenover Kostiets. De Servier van der Malen, maar niet oproepen voor het Nederlands elftal als vervanger van Jan Maarten dacht ik zo. Kost iets gaf de voorzitter. Texeren had binnen moeten tikken, maar de ruiter en een verdediger, ik dacht dat het de Rijk was, kon alsnog die bal van de doellijn halen. Oh, nu naar de linkerkant van het veld. Naar, uh, in dit geval is het Herings die bal probeert binnen te houden. En heeft hem ook afgesteld naar Bulthuis. maar Bulthuis loopt dan weer tegen Kappelhof op. En dan mag uh, ja, Utrecht die mag een vrije schop gaan nemen. Dat gaat even snel gebeuren. Gaat naar de vrije verdediger, naar uh, de Rijk. Nou, het is Herings die hem naar de Rijk speelt. En dan kiest Heer, wat doet de Rijk? Die kiest voor die kleine Japaner Takagi. En nu is het nog kleinere jongen oor. Een goed lopende aanval. De ridder gaat schieten. Wordt even aangeraakt door Letchert. En dan kan de bal ook opgepakt worden door uh, Bizot. Uh, Utrecht krijgt wat meer moed. Maar ik denk niet dat het geweldig lucratief is voor de aanvallers als uh, de ridder en Muleen gaat daarvoor in te spelen. Van over het algemeen krijgen ze weinig bespeelbare ballen. Maar Groningen is wat aan het terugzakken. Die goede beginfase, de eerste 10-12 minuten van Groningen, die zie ik niet zozeer meer. Af en toe moet er van een bevlieging komen. Er zijn wel leuke Momenten in de wedstrijd. Voornamelijk aanvallend dan van FC Groningen. En van Utrecht heb ik nog eigenlijk geen uitgespeelde kans gezien. Nauwelijks een mogelijkheid. De bal achterin bij Groningen. Er wordt naar voren gespeeld. En is, is de Kierum die speelt naar de linkerkant. Dan moet Wijnaldum even hard rennen om die bal binnen te houden. Hij krijgt de hoeks, de, vrij, de in elk geval wel mee. Het laatste even getoucheerd door een Utrechtspeler. En dan gaat Wijnaldum ter hoogte van de middenlijn hij ingooien. Hij heeft het cel gedaan naar Sherry. Nog niet zo opvallend aanwezig, Sherry. Goeie bal. Die gaat naar de ridder. De ridder kan schieten met zijn linkerbeen. Hij gaat ook schieten met zijn linkerbeen. Maar de schot wordt geblokt door Ledget. En dat was ongeveer ter hoogte van de penalty stip. Dus Utrecht wordt wat gevaarlijker. En dan probeerde Steve de ridder nog eens keer die bal in te schieten. Maar in dit geval zaten Linkeren en Kappelhoff zaten er tussen. Het blijft voorlopig na 27 minuten voetbal. 1-0 voor Groningen. Benutte Straalskop van der Velden. Wij zijn zometeen na het journaal terug met het vervolg van Groningen-Utrecht. 1-0 dus voorlopig. AZ Ajax voorlopig 0-1. En de reacties ook op Fijn.